Jelle Visser met het NOS-journaal. In coronatijd hebben particulieren 1,6 miljard euro geïnvesteerd in vakantiehuisjes. Dat is in twee jaar tijd bijna een verdubbeling, meldt het FDE aan de hand van cijfers van het kadaster. Investeerders zien kansen door de lage rente... en het toenemend aantal vakanties in eigen land. Vakantiehuisjes worden relatief vaak doorverkocht. Door gebrek aan toezicht en regelgeving... zijn ze volgens deskundigen aantrekkelijk voor witwassen. In Californië in Amerika is een van de grootste bosbranden van het jaar ontstaan. De bosbrand vlakbij het Yosemite National Park tussen San Francisco en Las Vegas begon gistermiddag en heeft in minder dan 9 uur tijd ruim 4000 hectare natuur verwoest. De brand is nog niet onder controle. Veel bewoners in de omgeving zijn geëvacueerd. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Door de hoge temperaturen en de droogte is het gebied kwetsbaar voor branden. De Oekraïnse havenstad Odessa wordt door Rusland beschoten met raketten. Volgens Oekraïne is er schade aan de infrastructuur. Een parlementslid meldt dat er in de haven brand is uitgebroken. Gisteren sloten Rusland en Oekraïne een overeenkomst... om de export van Oekraïns graan over de Zwarte Zee weer toe te staan. Het graan zou verscheept moeten worden via Odessa en twee andere havens. Wat de raketbeschietingen voor gevolgen hebben voor die overeenkomst is nog niet duidelijk. De school in Den Bosch gaat gratis tampons en maandverband uitdelen aan scholieren, meldt het Brabants Dagblad. Volgens het koning Willem I-college kunnen sommige meisjes de producten niet betalen en blijven ze daarom thuis tijdens hun menstruatie. Ook zou er een groot taboe heersen op menstruatiearmoede. Vanaf volgend schooljaar komt er een automaat waar tampons en maandverband gratis zijn af te halen. Uit cijfers van de Wereldbank blijkt dat wereldwijd 500 miljoen meisjes en vrouwen menstruatieproducten niet kunnen betalen. En dan het weer. Zon en wat stapelwolken. Het blijft droog. Het wordt 22 tot 27 graden. Morgen vrij zonnig en zomerswarm, Van 26 graden aan zee tot 32 graden in het oosten van Brabant. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. File op de A9 alkmaar amstelveen door een autobrand bij Knop in de Rotterpolderplein. 4 kilometer met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht.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 En vader de regio en in het buitenland. U luistert nu naar het programma CFM Oud-Zandvoort. En we zijn blij dat we hier in de studio een bijzondere gast hebben. Namelijk de oud-voorzitter van het genootschap Oud-Zandvoort, Sensen. Mijn naam is Ari Koper. En vandaag gaan we het over de geschiedenis van het Kerkplein hebben. Maar voordat we gaan praten wil ik eerst de technicus aan u voorstellen, Jan Kol. Goedemorgen Jan. Goedemorgen heren. Jan is zowel verantwoordelijk voor de techniek als voor de muziek. Zoals u gehoord hebt was het net een liedje van Tante Leen, We gaan naar Zandvoort aan de zee. Mocht u vragen hebben of opmerkingen tijdens de uitzending... dan kunt u natuurlijk bellen met 023 57 30 393. Ger, goedemorgen. Goedemorgen, Arie. We gaan het even over de geschiedenis van het Kerkplein. Ja, dat lijkt me erg leuk. Ja, ik denk ja. dat het een van de oudere gedeeltes van het uh, dorp is, maar ik denk dat jij er veel meer vanaf weet dan ik. En uh, nou ja, misschien dat we ja. al praten tot uh, optimale conclusies kunnen komen, of misschien hele leuke uh, anekdotes. Geslacht technisch zou jij meer moeten weten dan ik. Ja, maar ja, jouw vrije tijd is wat, wat beter ingedeeld dan de mijne. Jouw name. voorvaderen zouden uh, jou meer hebben kunnen vertellen over ja. het kerkplein dan mijn voorvaderen. Ja, correct. Ja. En tevens juist, mag ik wel zeggen. Ja, maar het is, het is inderdaad een interessant uh, pleintje. Wat uh, niet zo ervaren wordt als je daar overheen loopt. Maar het is het eerste pleintje in Zandvoort. En het pleintje, dat is heel vreemd, lag buiten het dorp. Buiten het dorp. Dat lag buiten het dorp. En dat is juist het vreemde van dit pleintje: dat het zo'n centraal punt was. En dat lag buiten het dorp. Waarom? Omdat daar de eerste waterput was waar men water kon halen. En dat was een put, een, een gat in de bodem, waarbij. De wanden werden gestut door waarschijnlijk juthout. En we hebben zo'n mooi voorbeeld van zo'n put in Katwijk. En die is daar in 1600, uh, was die daar ook. En gelijkertijd hier in Zandvoort ook. En, uh, ja, we hebben daar een pentekeningetje van. En uh, daar kun je zien dat die voor de kerk op dat plein. Daar zie je een mevrouwtje met, uh, aan de put om water, water te halen. Ja. Ja. Ja, het is jammer dat we dat de kijkers niet kunnen laten. Of de luisteraars. Ik zeg al kijkers, ja, je bent zo gevisueeliseerd tegenwoordig. Dat we dat uh, niet kunnen laten zien. Later komt uit de pomp. En daar zijn ook vele, vele uh, afbeeldingen van eigenlijk wel gemaakt in ja. de loop der tijden. Want pas in 1912 of zo komt uh, de watervoorziening via de watertoren tot stand. En dan verdwijnen de pompen langzamerhand uit het dorp. Dat we zeggen de grote officiële pompen, maar vele pompen blijven nog kleine pompjes bij particulieren staan. Hè? Ja, ik weet met te herinneren dat wij vroeger in, in, achter in de, in de tuin ook een pomp hadden. Ja. Het ja. was erg praktisch en op het land waar ik vroeger ja. ook met telde, was ja. het ook altijd een pomp. En dat ging prima, ja. mooi schoon water, duinleiding water natuurlijk. Ja. Dus we weten laten we zeggen, iets van de ontwikkeling. Dat komt ook omdat we de oudste plattegrond van Zandvoort... die 200 jaar geleden is gestart te tekenen door een landmeter. De, de, de oudste plattegrond is van Twee, uh, van 1811 ja, een beetje en die, wordt, tijd, ja, die wilde de belasting en die wilde dus weten hoe groot de grond van iedereen was en uh, waarde en, en uh, heeft, <coughs> heeft toen Zandvoort in beeld gebracht en die plattegrond van Zandvoort die is toen uh, eigenlijk gebruikt twintig jaar lang tot in de jaren 1830 en toen is hij vastgelegd uh, want op die plattegrond van 1830 zien we ook nog de hoge weg maar we zien daar ook natuurlijk hoe het, te, het kerkpleintje bebouwd was. Ja, het waren alleen huisnummers, he. geen straatnamen uh, nog, volgens mij. Er waren kavelnummers, ja, ja. ja Ik denk ook niet dat die huisnummering 200 jaar geleden bestond. Dat bestond, dat bestond helemaal niet. Nee. Uh, het was zelfs zo dat men dus de huizen aanduidde door middel van namen. Je logeerde in het haasje of in de gouden pup het gouden leeuw? Of... Ja, noem maar wat. Nou, die hadden ze hier in Zandvoort Vergeelde niet. Nee, dan hadden ze de, de, het, gouden, het gouden haasje of zo. Ja. Ja. Ja. Het ja. gouden Vergeelde konijn. Het gouden konijn, ja, ja, ja, ja. ja. Nou, zulke namen zijn er wel. Die ontschieten me even. Maar in de kerk staat staat er twee van die pensions. Op het kerkplein, waar we het over gaan hebben... Uh, zat natuurlijk, wat wij weten, uh, t, uh, wel een, uh, een uitspanning. Café Diemer, hè? Ja. Maar of dat nou de allereerste naam is, dat zal zeker niet. Want uh, zodra wij het weten, uh, ja, dan is het ergens vastgelegd. En dat die vastlegging die komt pas veel later op gang. Ja, als we zo de oude foto's bekijken, verwacht ik inderdaad dat er daarvoor ook iets gezeten heeft. Ja, ja, ja het is natuurlijk een punt waar mensen samenkomen. Uh, wat we verder weten van dat plein is dat er in de loop der geschiedenis uh, ook kermissen werden gehouden. Ik heb daar een foto van. Ja, daar hebben we een foto van. Ja. Ja. Ja. En die is toen gemaakt ja. door meneer Bakels, de oude Bakels. Ja. Het grappige eigenlijk van zo'n plein is dus dat er ook in de loop der tijden want we hebben ook veel jongere foto's dan die kermis dat uh, er acrobaten optreden. Dat het toch een punt blijft van vertier. En van samenkomst. Mm -hmm. Het was ook het enige stukje grond eigenlijk... in dat hele oude Zandvoort van 200 jaar geleden... wat vlak was, wat vergeet niet. Als hek, en daar hebben we het dan even over... die in een brief schrijft... ik woon toch aan de buitenkant van Zandvoort... want ik kan de duinen zien. En dat is ook zo, als je die oude plattegrond ziet... dan kijkt hij zo over de krocht... het Tremplein wij spreken heen... wat er toen helemaal niet was... En kijkt hij de boesboes in, richting Gerkenstraat. De Wildernis. De Wildernis, ja. daar kijkt hij zo naartoe. En waarschijnlijk ook uh, langs de Poststraat nog, maar dat, dat weet ik niet precies, dat zou kunnen. Ja, ook die kant op, langs de andere kant van de kerk. Ja, dat is uh, inderdaad wel uh, heel, denk ik. Ja. Ja. Maar kwam het ook ja, niet nou, omdat de kerk daar stond? Dat nou ja, de kerk, de kerk is ook op een vlak stuk gebouwd. Ja. ja, je kan de kerk niet tegen een Helling opbouwen. De Zandvoort is in origine eigenlijk gebouwd. Achter de zeedijk Net zoals je de, de huizen in, uh, in Zeeland zeg ik altijd. Achter de zeedijk ziet dit. Als je de zeedijk bij walgere volgt. Dan zie je de dorpjes daar beneden liggen. Ja. Er staan weinig dingen op die dijk. Men zoekt de beschutting van de dijk ervoor. Ja. En dat is hier in Zandvoort in principe ook gebeurd. Daarnaast is het zo dat, dat uh, de, de, de vorming van Zandvoort... Uh, heeft plaatsgevonden over die voorde, langs die voorde. Dus, dus het uh, dichtslippen van dat gat waar het water in en uit kwam, dat leverde natuurlijk verkeer op. Mm -hmm. Want we zaten aan die hoofdweg tussen Den Haag en Egmond. Langs het strand. Dus bij App konden de voertuigen met paarden die weg volgen. En die moesten gelaafd worden. Ja. Dus trokken ze ja. bij, bij het gat wat hier nog zat naar binnen. En er ontstond handel. Zo kun je dat wel een beetje voorstellen. Ja, dat is wel van de bedrijven. Ja. Ja, dus ja, de ja. Uitspanning ja maar dan moet je wel bedenken even dat die kerkstraat natuurlijk nu op dit moment veel, veel hoger ligt dan vroeger. Iedereen die nu de kerkstraat oploopt en die bewust de kerkstraat oploopt, weet dat vanaf de burenweg de kerkstraat veel steiler is. Ja. ja. En daar ligt een stuk kerkstraat wat er later ingepast is. Okay. Als je zand op zand gooit, als je nieuw zand op oud zand gooit, dan is het bovenste deel, het laatste stuk, is steiler dan het onderste stuk. Probeer het op stand maar eens uit. Ja. Dan zul je merken dat, en het heet dan niet voor niks, de Dam van Driehuizen. Af en daar. Ja. Het is echt erin gegooid om waarschijnlijk als achtergrond dat er verschillende stormvloeden zijn geweest die heel verre het kwamen. En men heeft dus waarschijnlijk zich willen wapenen tegen verdere... Want er is ook een verhaal dat er een grote golf Zandvoort binnenspoelde en dat daar een grote kabeljauw in zit... die later door iemand verkocht is op de markt in Haarlem. Maar wanneer zou dat dan gebeurd moeten zijn? Is het, uh, ja, nou ja, die, die, die, die 500, verhalen over, over zulke soort verhalen... die dan uh, binnenspoelen, zou je haast kunnen zeggen... of, of aanspoelen, die, uh, ja, die zijn tenminste 300 jaar oud. Ja. Ja, dat denk ik. Aan de Elisabeth uh, zondvloed die er toen de tijd was. Maar die heeft heel Nederland Ja, maar dat, dat is nog ouder. Ja, rond 1572 uit al. Ja, maar ja. Ik hou me er niet aan vast. Nee. Ik geloof dat we nu eventjes uitgaan van een stukje muziek. Luister, we komen zo bij u terug. U spreekt, of u spreekt, horen. U luistert weer naar Radio Zandvoort. Mijn naam is Adi Koper en we zijn aan het praten over de geschiedenis van het Kerkplein... samen met Ger Sensen, de oud-voorzitter van het Genootschap Oud Zandvoort. Ik vraag eventjes aan Jan, welke muziek hebben we nu Dit net gehoord? Het was Pineapple Rec. De muziek is overigens uitgezocht door Kort Draaier ja. is vijf weken op een grote vaart. Ja. Een hele grote vaart. Ja, ja. En uh, ja, hij heeft wel de muziek uitgezocht voor die wijk. Voor die ja, dat heeft hij goed gedaan. Dat is een leuk, gezellig muziekje. Ja, ja. Ik denk dat de luisteraars dat wel waardeert. Ger, we waren gebleven bij de geschiedenis van het kerkplein. En met name tussen hoe de mensen hier kwamen en waar ze, hoe het ontstaan is. Het is het oudste gedeelte van het dorp. En langzamerhand gaan we een klein stukje verder naar uh, de tegenwoordige tijd toe. Wat, wat kun je nog meer vertellen? Want ik neem aan dat je vast heel veel te vertellen hebt. Ja, ja je neemt maar aan. Maar <laughs> dat, uh, ja, dat is bij zo'n plein... Ik moet je eerlijk zeggen... De, voor deze uitzending heb ik je gevraagd... van wat zit er eigenlijk nu? En onze geheugens gaan natuurlijk terug naar uh, dan de jeugd. En uh, ja. daar zien we dus uh, Sols, Automotiek. Dat staat natuurlijk op je lijf gebrand. Ja. Of Jesus. En uh, de rest in zo'n zo omgeving... Uh, kom je maar bij bepaalde mensen. Dus ik kwam met mijn moeder altijd bij Hek, bijvoorbeeld. De slagerij. De slagerij, wat ja. nu scandals is. Wat nu dicht is. Wat iedereen als nachtclub kan beginnen daar. Ja, ja, ja. Ja? Ja, ik weet het omdat mijn opa daar vroeger gewerkt heeft. Die was ja. slager op de Grote Vaart. Okay. En af en toe kwam hij tussen ja. de Zandvoort toe. Okay. En zoals scoort nu op de Grote Vaart zit. Al ja. ze bleef wat langer weg geloof ik. Want de ja. boten die voerden niet zo snel. En die zijn slager geweest. En ik weet wel dat het een hele moderne slagerij was. Maar kwamen ze eigenlijk ook uit de Zandvoort, die mensen? Nee, nee, nee die kwamen... De, de, de stap terug um, is dat de, de, de familie Hek kwam uit Haarlem. En daarvoor uit Amsterdam. We hebben daar... Um, ja, ik niet, maar dat heeft Martin Kiever, de grote archivaris van het genootschap, heeft daar onderzoek naar gedaan. Omdat we die naam Hek tegenkwamen als eigenaar van Hotel Zeelust, wat later groot, groot Kijkduin is. Ja, Op Stationsplein. Op de Van Spijkstraat. Maar het adres is van Groot dank Dr. Smitsstraat. Ja, ja, de zijingang. Het oude kinderhuis. Het oude kinderhuis. Ja. En we kwamen hem tegen de naam bij het eigendom van Hotel L'Ocean. Was hij participant of zo? Of ja, een mede, of? mede, mede. Dus hij ging als uh, goed zakenman ging hij, uh, ook in Ton het goed? net zoals... Ja, zo als, uh, ja dat, je kunt begrijpen dat ik daar wel gevoel voor bij heb. Dat ik dat, kan ja. me dat heel goed ja, voorstellen ja, zelfs. Ik, ik vond dat niet zo onverstandig. Later jaren moest ik zelfs... Slagen Vreeburg... toen ik nog actief was... Mm -hmm. ook rondleiden in onroerend Goed... waarbij hij wilde investeren. Okay. Dus wat dat betreft... De, de geschiedenis herhaalt zich. De, de geschiedenis herhaalt zich, ja. Maar he, ik, ja. ik kom Hek ook tegen in Amsterdam... want ik heb zelfs een, een muntje van 12,5 cent... van ja. ik dat, is dat ja. ook familie? Of? Ja, kom. Ik, ik weet niet de hele familie hek uit mijn hoofd. En ik, ik heb nou, ik schat, dat ook niet. Nee, ja, dat uh, lekkere <laughs> jongen ben je. Maar, maar ik, uh, dat weet ik niet. Uh, de, de, de, we zouden de papieren of na moeten zien. Uh, want we, we gaan vrij ver terug met die heks. Uh, ik dacht zelfs tot 15 zoveel. Maar dat, dat, dat is niet aan de orde hier. Vandaar dat ik me daar ook niet op geprepareerd heb. Het enige, het enige uh, wat misschien wel leuk is. Uh, ik heb hier wel iets uh, wat ik uh, aardig vond om mee te nemen. Die, die, die namen van Hek, van, ik geloof dat hier in zijn antwoord ook een Johannes Martínez Hek zat. Oh, dat, dat, dat zegt jou nog niet. Nee, dat slaat er niet op aan. Nou, nee. nou in ieder geval, uh, we hebben al uh, spullen van hem van 1826. En hier heb ik een overlijdensadvertentie van een Johannes Martínez Hek. Van 1837. Die zitten dan niet in Zandvoort. Nee. Dat is duidelijk. Ja, ja. Dat komt uit Amsterdam allemaal. En hier de, de andere advertentie. Die, die, zit, die komt zelfs uit Zwolle. Waar ook nog een hek zat. Maar het aardige is. En dat wil ik toch wel even. Uh, dat is zo typerend voor die, die, die tijd. Uh, even die advertentie voorlezen. Die overlijdensadvertentie. En dan zie je dat... De zakelijke kant zelfs in een overlijdensadvertentie niet vergeten wordt je, nou is Dit is, ik zal je hem even voorlezen Heden behaagde het den almachtigen God mijn hartelijke geliefde echtgenoot Johannes Martínez Hek in de ouderdom van 47 jaren... na een kortstondige, doch smartelijke lijden... van mijn hart te scheuren... diep bedroefd voor mij en mijne... nog zeven overgeblevene kinderen... waarvan de meesten hun verlies nog niet kunnen beseffen. Zo beveel ik mij in de gunst... en in het aandenken mijn geëerde begunstigers. Amsterdam, Margrethe van Herwijnen. PS... En dan staat er de datum van 30 ja. oktober 1837. Mm -hmm. PS. De vleeshouwersaffaire zal door mij en mijn oudste zoon op dezelfde voet worden voortgezet. Commercieel. Commercieel. Ja, ja? Ja. Jongens vergeet niet, die ja. zaak gaat niet dicht. Morgen weer komen om vlees ja. te kopen. Ja, ja, ja. ja? En, en dat, dat ja, het waren, het, het, waren, het waren harde werkers. Maar, uh, nou ja, hij vocht er ook voor. Ja. En dat is ook het verhaal, een beetje. Dat, dat vond ik wel leuk in die hoek. Want zoveel verhalen hebben we eigenlijk niet van de exploitanten van het kerkplein. Maar nee. van hem wel meer. Want hij is een van de oudste die daar natuurlijk neerstreek. Hij steekt daar al neer in uh, 1880 omstreeks die mm -hmm. tijd. Hij was ook heel modern, had ik gehoord. Hij is heel modern. Ja. ja in, zijn, uh, in zijn slagerij in de winkel was een kassa mm -hmm. Met een hokje erom. Een kioskje, als het ja. ware. Van en daar zat, zeg maar. daar zat een kassier in. Want de mensen achter de balie, achter de toonbank, sorry. Mm -hmm. uh, die mochten niet aan het geld komen. Kijk, ja, ja, over hygiënisch over gesproken. En ik weet nog dat daar onder andere. en dat zullen vele luisteraars nog wel misschien weten. De dochter van Van der Waals instond. En Van der Waals was het hoofd van de Mullo-school ja, ja. in Zandvoort. Mm -hmm. Ja, en die was daar. En die kende mijn ouders ook, dus dat was altijd een plakje worst. Wel werd er dan wel gereserveerd. Ja, maar er. dat is tegenwoordig nog Nog zo, ik. ja. Ja, ja, ja Als ik mijn kleine op de meeneemt, die uh, is heel verwachtingsvol te kijken. Die krijgt het ook, ja. ja absoluut. Ja, dus een oude slagersbinding. Ja, ja nou, dat doen ze goed in ja, nog een, nog een ander aardig dingetje. Van, van, hij moest dus uh, in 1880, toen hij zich daar vestigde, heeft hij. Uh, de, de, de, niet de hek die ik dus gekend heb, maar zijn vader, uiteraard. Ja. Die ik niet gekend heb. Uh, moest hij dat pand bouwen. En dat pand, dat is toen, toen opnieuw opgezet omstreeks die tijd, 1881, 1882. Ja. En daar moest een slachterij bij komen. Toen heeft hij een slachterij willen hebben, wat nu die ver is. Ja, free Danvers. ver. Free dan ver. Ja. En daar kreeg hij van de gemeente... geen toestemming voor. Oh, waarom Toen niet? is hij naar de koning gegaan. Koning Willem III. Daar ja. heeft hij een brief aangeschreven. Ik, of Koning Willem II hoor. Dat weet ik ook niet precies. Die Willemsen zijn zoveel Willemsen. Ja, ja. Uh, die heeft het onderzocht. Die heeft alles... Toen heeft hij natuurlijk aan die koning geschreven van... ik zit helemaal aan de buitenkant van het, van het dorp eigenlijk. daar kwam het op neer. Want wie heeft daar nou last van? Nou, het kerkbestuur dacht, was bang voor kruisen en toestanden. En nou, in ieder geval die koning die gaf hem toen op een gegeven moment... of daarna, de mensen die daarvoor aangesteld waren... gaven hem toestemming om die slachterij te bouwen. Toch wel. Toch wel. Zo kregen, zo kregen we een indruk... in dat schrijven hoe die verhoudingen lagen... en waar hij, hoe hij het zag waar hij zat. Mm -hmm. En dat klopte met... Ja, wat wij op papier ja. zagen aan platte gronden natuurlijk. Ja, ik denk trouwens ja. dat koning Willem III... De geweest is, want wilhelmina werd... koningin in 1898. Ja, je bent in geschiedenis dan ik. zo zo. Ja. <coughs> maar het, nog, nog één dingetje van Slagerhek. Dan, dan, ja, je had nog iets leuks. Ja, ik had nog iets. Het, het, het is zo dat... Uh, ze promoten ook veel. Hè. Bedoel, uh, ze, ze wilden er echt... Uh, een beetje op de borst slaan van ik ben goed en zo, dat deed hij ook. Zo heeft hij op enig moment voor het paasfeest... heeft hij een advertentie of een stuk in de krant laten zetten. Het was een reductioneel artikel waarbij een journalist het volgende schreef. En dat gaat dan over het paaslam... Een paaslam. Ja. ja, dat hoor je tegenwoordig niet zoveel meer nee, nee. Nee. Dus het is oud. Het is, het is, uh, misschien uh, is dat dit paaslam al honderd jaar oud. Dat zou kunnen. Wilden, ja? een, een beetje taai. Hè? Een beetje taai. Ja. Ouder gewoonte heeft de heer Hek ook dit jaar... ter gelegenheid van het paasfeest... een paar extra mooie beesten geslacht. We zeiden een paar. Maar we kunnen gerust zeggen enige. Want de winkel hangt vol. En geen wonder wanneer men nagaat dat de drie acht prachtige koeien, één kalf, zes varkens en één zogenaamd paaslam zijn geslacht. Van de varkens hebben we twee één de eerste prijs behaald op een paastentoonstelling te Purmerend en twee 1 derde prijs op diezelfde tentoonstelling. Toen we een kijkje in de winkel namen, viel ons oog op een aardigheid namelijk... dat op de rug van het paaslam het wapen van Zandvoort was uitgesneden. Het is zeker de moeite waard het mooie geslacht vee te gaan zien. Ja, Daar moet je nu nou, niet meer omkomen, denk ik. Het, het, het is Waten toch een in, uh, in het vlees gegeven. Het is onvoorstelbaar dat je naar de slagerij gaat... en dat je dan zegt, laat me je zes geslachte varkens eens even zien. Ja, ja, ja. Of het paaslam ja. met dat mooie uitgesneden ruggetje... Ja, ja, ja, ja, ja. waar het water van zandvoort in staat. <laughs> ja, dat doen we niet meer dan. Nee, dit, we gaan denk ik weer even luisteren... Naar de, na deze leuke anekdote, na een stukje muziek. en Ik geef graag uh, het woord weer aan Jan. open en nu bent weer terug bij het programma Oud-Zandvoort, waarin Ger Sense wat vertelt over het oudste gedeelte van Zandvoort, oftewel het Kerkplein. De muziek is in handen van Jan Kol. En Jan, welk stukje muziek hebben we Ja, dit was een, een, stukje, een stukje filmmuziek uh, in een 18th century drawing room. En dit is de filmmuziek uit 1939, dus oh. vlak voor de oorlog. Oh, dat is een, een leuke, leuk, leuk tijdvak, moet ik zeggen. Uh, de, mocht u nog uh, op- of aanmerkingen willen hebben, dan kunt u uiteraard bellen met ZFM. Maar dat is op 023 573 0393. Ger, we gaan weer even verder met uh, het Kerkplein. Ja, heel ja, leuk. En ik, ik denk, uh, als ik zo die foto's zo voor me zie dat we daar uh, onder andere dus op het hoekje aan de ene kant. Uh, de oud-woning van dokter Gerk hadden. Ja, Met de apotheek. Ja, dat was vroeger geloof ik gebruikelijk, dat je een apotheek aan je, aan je woning had als huisarts. aan de, de, de poststraat zat hij? Ja, half poststraat, half kerkstraat. Het is een gigantisch groot pand als ik het zo voor me zie. En een stukje ervan is er nog steeds in gebruik. Alleen niet meer als dokterspraktijk. Maar uh, gewoon als, als woning en een stukje van de voormalige bloemenwinkel van de heer Vader. Of... Wat, wat, wat ook wel even noemenswaardig is, dat de, over de oudste tijd waar we iets van weten. Ja. Dus toen we spraken even over de waterput die ja. daar was, waar ja. we water hadden, bestonden die gebouwen waar jij nu het over hebt helemaal niet. Nee. Want die zijn, we weten niet exact, maar we denken dat het in de buurt van 1850 daar gesticht is. Oké. Okay. En daarvoor, en dan zie je ook weer het landelijke element... was het hele terrein langs die kerk, want de kerk stond wel... Mm -hmm. die, dat was een scharredrogerij. Oké. Okay. Dus dat was gewoon in de buitenlucht of ging dat aan touwtjes? Ja, nee, nee, nee. Het zijn gewoon uh, rekken. Dus Dat was een landje waar scharren mm -hmm. werden gedroogd onderaan de kerkstraat. En uh, ja, de kerk bestond natuurlijk wel. Want de kerk zelf, uh, daar is lange tijd uh, natuurlijk ook onduidelijk geweest wanneer die kerk gebouwd was hier. Ja. Uh, doordat de kerk op een gegeven moment natte voeten krijgt, zoals ja. ik het, uh, heeft men de grond rond de huidige kerk weggehaald om mm. daar een grindpakket te leggen, een ventilatie te ja. maken. En daarbij is de fundering van de alle oudste kerk, de kerk die daar heeft gestaan, blootgekomen. Oh, en, en wanneer is dat, uh, die allereerste kerk zo'n beetje gebouwd dan? En, en toen zijn de heren van de, de archeologische dienst van het Rijk daarbij gekomen... en ja? hebben toen aan de hand van de steenformaten, aan de hand van scherven... Geconstateerd en dat zij denken dat de kerk, de oudste kerk die daar uh -huh. heeft gestaan op die fundering, ongeveer uit 1475 is geweest. Zo. Ja, Dan moet je bedenken dat we hebben die maten opgenomen, wat we zagen hebben we opgenomen. Uh -huh. We hebben daarvan de kolommen van de kerk kunnen tellen als het ware. En die kloppen met de schetsen die wij hebben. De schetsjes die er veel ja. latere eeuwen daarna zijn gemaakt van die kerk. Dus we zouden een reconstructie kunnen maken van die kerk. En dat hebben we ook gedaan. Mm -hmm. Kunnen we de luisteraars niet laten zien. Maar dat zal ongetwijfeld nog een keer komen. Ja. Dat we de vorm van de alleroudste kerk uit 1475 laten ja. zien. Hoe we denken. En dat heeft een bouwkundige gedaan die zich aangemeld heeft. Hoe die kerk eruit heeft gezien. Dus hij is van vorm veranderd in de loop der eeuwen. Ja, wat is er toen gebeurd? Die kerk heeft, de oudste kerk heeft maar 100 jaar bestaan. Want in 15, dus we praten 1475 stichten en 1572, 73, toen kwamen die Spanjaarden uit Haarlem aanrennen. En die staken de boel in brand. Nou, een hoop ellende. En die, is toen, die restauratie is toen in, uit mijn hoofd gezegd, 1610 ongeveer. Dat staat op de kerk geloof ik. Is er toen een restauratie van die kerk plaatsgevonden. Oh, niet goed. Niet goed. En dat is dan de, wat er toen nog stond van de oudste kerk. Mm -hmm. Dus toen was het koor helemaal verdwenen. Ja. Er zijn schetsen van dat het koor dus eraf gaat. Mm -hmm. Dan krijgen we dat overblijvende schip, dat hebben ze gerestaureerd. En dan krijgen we in 17 zoveel komt meneer Paulus lood aanzetten. En die zetten er nog een grafkapel tegenaan voor zijn eigen familie. Ja, ja. Ja. En dan krijgen we dat dat allemaal toch te bouwvallig is allemaal. En dat wordt dan weer afgebroken in 1854, ongeveer 1850 in die koers. Mm -hmm. Ja, ik ben niet zo nee, ver. Ja. Nou, het had dat, ook dat, een, een negatief. Dat, uh, dat uh, Negatief getal op een rapport voor geschiedenis. Dat dus <laughs> uh, ja. zou je nu niet meer zeggen, <laughs> ja. ja. nee. uh, dus dan wordt in 1850, 1854, 1852, weet ik veel. Uh, of 1848 is het, geloof ik. Als ik me nou goed herinner. Want ah, ik haalde de, de krocht door elkaar. Yeah. Uh, wordt er een nieuwe kerk gebouwd. Met de oude toren. De enige wat er is blijven staan is de oude toren. Mm. En dan de grafkapel van 1725, 1750. Uh, die orde van Groot. Ja, ja. Ja. En, uh, <coughs> ja, dus we weten er wel wat van. Het is jammer dat dat allemaal verdwenen is. En er is ook er is wel eens een keer een, een, uh, iemand geweest bij de kerk. die aan de oostkant waar de oude constructoriekamer zit, ja. heeft gegraven in de tuin. Mm -hmm. En daar is hij inderdaad het vergrote uh, plattegrond tegengekomen... Mm -hmm. waar het koor heeft gestaan. Oké. Okay. Ja. En uh, dat is verder ook door niemand ooit meer uh, uh, in kaart gebracht. Er is, er is over het algemeen natuurlijk in Zandvoort weinig belangstelling goede belangstelling, gecoördineerde belangstelling... naar de geschiedenis. Maar ja, dat lijkt me ook niet onbegrijpelijk on, gezien... De, de aard van de groepen. Ja, het, het is begrijpelijk... als je natuurlijk een bestuur hebt... wat niet geworteld is in Zandvoort. Als je het bestuur steeds van bestuursleden... en uh -huh. mensen van buiten naartoe haalt... Dan moet je steeds spoedcursus uh, zandvoort geven mm -hmm. om ze te laten begrijpen hoe het is zoals het geworden is. Ja, dat is ja? iets nieuws onder de zon, denk ik. Nee, nou dat weet ik niet. De Amsterdammers bijvoorbeeld, die dragen dat meer aan elkaar over en zo. En er zijn meer plaatsen die meer gevoel hebben. Maar Zandvoort is typisch in een in- en uitholplaats. Oh, en mijn familie heeft er weinig last van gehad. Ja. Ja. Maar dat waren toch allemaal vissers? Ik, uh, ik krijg een seintje van onze Jan dat wij weer naar de muziek moeten luisteren. Dus Ger, helaas moet ik jou even ja. onderbreken. Maar luisteraars, we komen direct weer terug. Dus maak u niet ongerust. Het gaat allemaal goed komen. Welkom bij CFM Zandvoort en het programma Oud Zandvoort. Ik ben Adi Koper en ik spreek met de oud-voorzitter van het Graafspel Oud Zandvoort, de heer Gersensen. U heeft zo even naar een stukje muziek kunnen luisteren onder de regie van uh, onze Jan Kool. Jan, wat was het? Dit waren de Bohunks met A Sunny Afternoon. Nou, kijk. On, on een af afternoon. De zon die schijnt ja, ook. Ja, mooi naar binnen. Ik moet gewoon mijn zonnebril opzetten hier. Dan gaan we gaan weer verder met de geschiedenis van het Kerkplein. Mocht u onder de, gedurende de uitzending nog vragen hebben of opmerkingen, dan kunt u bellen met 023 573 0393. Ger, we waren gebleven bij de kerk, en, en als we nu de kerk staan oversteken... We, we gaan van de kerk uit. We gaan de kerk uit. Ja, laten we dat maar doen. Ja, dat heel verstandig. Ja. ja, het eerste waar ik dan natuurlijk aan denk is de automatenhal van Sols. Maar laten we die nog even laten liggen, want die kroketten die herinner ik me nog wel van vroeger. En de slaatjes ook denk ik. En de slaatjes ja. en zo, en ook de automaat. Want het aardige van die automaat was dat als je op een handige wijze één kwartje erin kon gooien, en je deed op hetzelfde moment ook het laatje eronder open, bij het dichtdoen van het bovenste, je kans dat je twee kroketten voor één kwartje kreeg. Ja, nou, kreeg, dat is niet helemaal het juiste woord. Ja, maar Sols was ook heel slim, want hij had muntjes, dus je moest van tevoren al een ja, muntje kopen. Nou ja, dat zou misschien, jij ja, bent jonger dan ik, dus het zal een ik heb later een, tijdfase. Ik heb een maar even als we Sols even links laten ja. liggen, of lief gezegd als we de kerk uitkomen rechts, dan gaan we dus naar de overkant toe en dan gaan we richting Kerkstraat en dan vinden we daar op de hoek de sierkan. Ja. Nu natuurlijk niet, want ik moet even kijken. Want het is nu... Uh, nou, hoe, dus een, hoe heet het nu? Palas, Plaza, Frietplaza. Grote... Plaza, nou, ja, Frietplaza, ja. Frietplaza. Daar is ook nog een tijdje een in gezeten. Uh, dus... Ja, meneer Suurland, die uh, lange tijd uh, bedrijfsleider is geweest bij de Sierkan, en daar stond, die zal van Plaza nooit gehoord hebben. Melkplaza, dat. Dat, dat, dat, was, een, is, ja, dat was echt een melkzon. Ja, dat is echt de de Ja, het is, de, het is gebouwd in uh, ongeveer 1906, uh, on, dat pand, dat hoge pand. Mm -hmm. En de Sierkan heeft. De, de, de, daarvoor was het een laag woningje met meneer uh, Meester Kees. Daarin. Meester Kees, ja. Meester Kees, de bekende meester Kees. Ja, Daar zullen absoluut. we niet verder over hebben. Want dat, de, de, ik ken meester Kees ook niet. We hebben wel afbeeldingen van meester ja, ja. Kees. Klopt, staat hiervoor, En eens. dat huisje wordt dan in, uh, wordt in zijn bestaande toestand destijds... werd het al even twee jaar gebruikt als verkooppunt van melk. Okay. Toen is het afgebroken. En toen is het hoge pand er neergezet met die verhoogde stoep ja. op die hoep. En... Je weet je te herinneren, en je kunt het op de betekening ook nog zien... dat er zit een schuine kant aan. Hè? Ja. Die, die, die ja, ja. hoek is geschuind. Daar, daar waren de raadsleden razend enthousiast over. Want die kerkstraat daar beneden, die is, dat is het smalste punt van de kerkstraat eigenlijk. Als je verderop kijkt, hij springt meteen al een meter in ja. achter vader. Heeft dat een oorzaak of een reden? Daar komen we direct op. Maar het, het aanblik dat de Kerkstraat visueel... dus bij het entree breder is dan die in werkelijkheid is... Mm -hmm. ja, je moet het een beetje voorstellen... Ja, ja. dat maakten de raadsleden enthousiast voor dit pand... en die hadden er grote loftuigingen over. Okay. Ja. Uh, dan bouwden ze een, een verhoogde vloer als begaande grond. Mm -hmm. Die zit een meter hoger om in een kelder te krijgen... Ja. met voldoende staahoogte... De reden daarvan heb ik geweten. En ik dacht dat het was het koelhouden van de melk. Want er waren natuurlijk toch nog niet zoveel uh, ijskasten. Nee, nee, nee, nee. Die waren niet. Nee, dus het moest op een andere manier. Later heeft meneer Drommel dat zaakje laten zakken. Want het was natuurlijk voor het binnenkomen slecht. Want je ja, moest ja, altijd ja. een paar treetjes omhoog. Ja. Ik zie nog steeds, en dat zullen misschien oudere luisteraars ook uh, weten... dat als je in de staat een ijsje ging kopen... Ja, dat was, het, echt... was het een ja, tijd ja. dat je op een gegeven moment natuurlijk door dat grote schuifraam een ijsje kreeg. Maar er mm -hmm. is ook een tijd geweest door dat kleine raampje wat erachter zat. Ja, de zijkant. Uh, Aan de zijkant. Ja, en in de kerkstraatkant ja. zit een klein ja, raampje. Dat weet ik nog. Naast dat grote raampje. Ja. En je, je, je prutste dus op een gegeven moment je geld met zo door dat raampje. Mm -hmm. En dan kreeg je een hand, kwam er weer uit met een ijsje. Dat ja. beeld, dat heb ik nog op mijn netvlies staan. Ja. Ja. Maar goed, dat was, dat was de zierkant. Dan krijgen we dus dat, die, dat de zierkant natuurlijk eruit gaat. En, dan komt een, en dat, die heeft er dus gezeten van tot ongeveer 1970, schat ik. Ja, het was ook een Haarlemse bedrijf, geloof ik. Hè? Het was een Haarlemse bedrijf, zat op de ja. weg ja, ja, op de hoek van de Zeilweg. Hij heeft heel lang gezeten. Ja, en de Leidse vaart daar ergens. Ja, uh, ja dat was zie uh, je kan. Daarnaast krijgen we wat onduidelijkheid met terugspringende pandjes. Mm -hmm. uh, op de, Allemaal uh, kleine pandjes. Ook weer, ja, kleine pandjes. En dan krijgen we het eerste wat we daarvan weten... is dat, dat het café het centrum is. En het vreemde is... en dat café centrum, dat vind je nergens terug dat staat op een oude ansichtkaart en dan zie je twee kleine bordjes... café in het centrum. En ik heb me... Suf gezocht van wie zat daar nou achter. Er heeft Want er geen reclame voor gemaakt te worden. Dus je kunt ook niet terugvinden in de Nee, Ze kwamen vanzelf al binnen. Ze eh, ja, reclame waarschijnlijk. Ja. Maar aan de linkerkant dat nu wat, wat vroeger, A, A, A, Ari van Japi, AP, uh, hoe heet het ook weer? Ari van Japi, uh, Japie van uh, Apie. AP van nou, Japi. Dat is nu dus een, een outlet uh, toestand geworden. En ondertussen, <t WOW> ondertussen zijn er natuurlijk veel anderen geweest. Uh, ja, ja, nou ik begrijp van Jan dat we weer even een stukje muziek gaan draaien. Luisteraars, dus we komen zo weer bij terug ...in Zandvoort, de regio en in het buitenland. U luistert nu naar het programma CFM Oud Zandvoort... ...en we zijn blij dat we in de studio een bijzondere gast hebben... ...namelijk de oud-voorzitter oud van het Genootschap Oud Zandvoort, Gerzense. Mijn naam is Ari Koper en het onderwerp van vandaag is de geschiedenis van het kerkplein in brede zin. De muziek is in handen van Jan Kol. Jan, welk stukje muziek hebben we vandaag gehoord? A walk in a block forest, uitgevoerd door Montepani-orkest. Oké, okay, uh, dat is voor. de is op diverse voor... keren uitgevoerd. Herper Albert heeft het gedaan... Ja. Uh, Heel veel artiesten hebben. Nou, zelfs de Kings hebben het gedaan. De Kings? Zo. Nou, dat is mij niet bekend. Maar ja, jij bent er beter dan ik. Ger, we waren gebleven bij de zierkant. Of nee, ja. Apie van Jaapie zelfs. Ja, mag ik je één ding vragen, verzoeken? En dat is namelijk bij je aankondiging zit er veel oud in. Het is oud Zandvoort, een oude voorzitter. Nee. Zou je misschien <laughs> zo lief willen zijn om gewoon zeggen het genootschap... En, en de voormalige voorzitter, nou dan is dat wat milder. de nou, ja. volgende interview, uh, zeg ik je toe. Dit is oud in het kwadraat, heet dat. En dat ja, maar min en plus. Het wel erg oud allemaal. We gaan verder op het Kerkplein. <laughs> ja. We waren bij het Api van Japi gebleven. Cortina, het café centrum. Cortina, ja. Uh, meneer Hek, de scandals, zijn we dan uh, in de hoek. Dan krijgen we natuurlijk rechts uh, de, de slagerij, de slachterij moet ik zeggen... Ja. Waar petit danver in zit. Nee, al vanaf de... Friet. dan Ja, petit ja, je, ja. Wat heb jij met klein? Ja. ja petit, het is gewoon pure patat, hè? Ja. Met kleine patatjes. Ja. Petit d'envers. Ja, maar oui, monsieur. Ja. ja. ja. ja. ja. Maar dan krijg je een, uh, een stukje eigenlijk, uh, als je dan rechtsom draait, mm -hmm. naar... Um, ja, dat was eigenlijk... Dit... Um, ja, er zijn de, de, de, de, de, de, de uiltjesautomaat zat daar. Uh, voor, voor een heleboel mensen bekend. Ja, dat ja ik. Frans Uileman, en, en bekende. En, en, eigenlijk in 1946 ongeveer zat er ook de Bijenkorf. Bij de opening na de ja, oorlog. de kleine Bijenkorf. De, de kleine bijenkorf zat daar. Dat was ja. toch van de vader ja. van, uh, ja. van Frans? Ja, het, het, het, we, we hebben gekeken naar... Uh, de, toch even als voorbereiding hierop. Wanneer... Wanneer dat pand nou ongeveer gesticht is? En, uh, Ik denk dat het een moeilijk verhaal wordt. Nou ja, uh, we hebben. Dat zijn ook twee, twee huisnummers daar. De huisnummering van dat hele plein... die verschuift steeds. Dat maakt het moeilijk om het goed terug te vinden. Ja. Maar hotelrestaurant Welgelegen... wat daar heen, in heeft gezeten. Ja. Of op die plaats ook ja, heeft gestaan. Ja, ja. Ja, en toe. vermoedelijk is bij een nieuwbouw... want op een gegeven moment wordt er in de krant gesproken... en dat is in uh, 1938. Dan wordt het verkocht daar. Hotel Welgelegen. En dan hebben ze 20 jaar exploitatie. En dan praat men... Over over, um, een groot aantal kamers, ik geloof zelfs 17 kamers, en, en dan uh, denk ik dat uh, daar dat het waarschijnlijk al in 19 ja, omstreeks 1915 of 1920... Mm -hmm. een nieuw pand is neergezet. Ja, ja want er was een groot pand. Dat was een groot wit. Ja, want momenteel dat had wel zijn is dat hele pand verdeeld... in appartementjes en wo wo wo wonen daar... een heleboel mensen in. Ja. En dat is naast het kopertje. Dat is ook weer zo'n klein pandje. Mm -hmm. Wat natuurlijk uh, ja, een, een grote bekendheid... heeft in Zandvoort. Absoluut. Je, je dat zou haast anders. zeggen dat het hart van Zandvoort... daar ligt. Mm -hmm. Want men zingt daar ook uit volle borst vaak ja. in het kopertje. Ja, ja. En heeft een grote faam opgebouwd als uh, ja, een van de meest gezellige... Kroegjes, ja, ja. maar Mike en Fred doen het erg goed. Dat kan ja, kun ja, niet anders ja. gezegd doen. We. Ja, de naamgenoten, dus die, uh, ja, die hou je goed uh, boven Jan. Uh, Absoluut. Ja. <lacht> uh, <lacht> toch, toch is het de vraag eigenlijk... Ja. van wanneer af zit Kopertje daar. Weet je dat? Nee, ik, ik, dit, dat is mij helaas nee. niet bekend. Nou, het is in de wel familie want dat was Arikoper. Wat wij ervan weten... is dat uh, die naam... Café Koper. Voor het eerst voorkomt in 1946. Ja en daarvoor was het Café Liberty dacht ik. Nee dat is, dat is maar één jaar geweest. Het, het Liberty betekent vrijheid. Ja. En dat is gewoon alleen. Bij de bevrijding in 1945. Op de, op de wand ge gekalkt. En daar hebben we foto's van. Ja, ja. Dat je daar zelfs Maus Sonides ja. ziet dansen. Met mooie vrouwen. En daarbij zie je ook nog. De geallieerden. Ook uh, in, ja. in de armen liggen. Van Zandvoortse Schone. Ja, ja. Ja. Ja, ik bedoel, ja ik heb daar ja. niks op tegen, maar Absoluut dat, dat is het basismateriaal <laughs> waar je je kennis vandaan haalt. Ja, ja. Uh, dan, dan zien we eigenlijk ook dat uh, in 1935 daar nog Café Diemer zat. Ja, okay. het, het zou dus kunnen zijn dat dat pand uh, stond waarschijnlijk op de vroegere plek van Café Diemer Oké. Okay. Maar het is het dus niet ja. bekend wanneer dat afgebroken is? Of... Nee, nee, maar in 1946... Ik, ik kan me niet voorstellen dat het na 1946... Het is een oude pand, het is ja. een de oorlog... en het kan best zijn dat Café Diemer in 1916... gelijk met wat ernaast staat, ongeveer gebouwd is. dat ja, het overlapt ook en... aan een ja. beetje, geloof ik. Ja. Ja, want dan krijg je iets vreemds. Mm -hmm. uh, als, je, als je dus nu doorloopt... Dan krijg, dan krijg je dit grote pand wat er staat... waar de Amro-Bank in gezeten heeft... Ja. wat nu ja. de koffieclub is of ja. zo... Ja. Daar heeft jarenlang uh, mevrouw Koning in gezeten. En mevrouw Koning is in 1969 overleden, op 83 jaar leeftijd. En toen zij eruit ging, toen uh, zij verhuurde ook, je ziet ook uh, legers badgasten daar uh, op de badgastenlijsten voorbij trekken. Was het dezelfde weduwe koning die eigenlijk die tuin had uh, zeg maar voor Grafdijk op het Rautersplein? Want die was ook van de weduwe koning. Daar lag vroeger zo'n mijn in. Nee, dat is een plantsoen van de gemeente. Ja, maar ja, toen de tijd was het een tuin. Ja, maar niet van haar. Nee, want zij... Uh, het wordt gezegd, dus uh, no, als nou, het liegt, Dan het in commissie, Gerrit. No, uh, nee. ja, zo komen de leugens in de... Ja, ja. ja, ja, ja, ja. Maar die, die mevrouw... Koning is dus in 69 overleden. Dan krijgen we een heleboel uh, ja, gedonden daar in het land. Dan komt de andere mm -hmm. bank erin. Die gaat er weer uit. Het wordt in tweeën gedeeld. Dan komt de mode in. Dan komt de koffieclub in. Nou, in ieder geval dan is het niet te volgen. Maar daarnaast krijg je iets anders. Dan krijg je Queenie. Nou, dat kent iedereen nog. Ja, uh, van ja, ja, de familie ja. van Houten die daar ja, uh, jarenlang ja. in heeft gezeten. Uh, maar ook voor hun was dat een... een Ander pand. Een, een pand wat niet, want zij zei erin, ik zit even te kijken of ik snel kan zien wanneer zij erin gekomen zijn. Maar dat is ook van na de oorlog. Het is niet van voor de oorlog. Nee, want de, de vanhouders waren broers natuurlijk. En die hadden ook op de zee staat uh, was het ferry van hout. Het is, het is zo dat het Hotel Quini was. En dat kun, je, dat kun je op onze kaart ook zien. Dat was van de weduwe Gompertz de Beren. Die heeft hier tientallen jaren ingezeten. En die is in 1933 overleden. En dan krijg je de situatie dat er dat pand. Wat weer een heel breed pand is. Mm -hmm. uh, in twee delen wordt... We als het ware beneden. We gaan de grond. Boven weet ik het niet. Maar we gaan al. Zo na de oorlog ook Maria Zamora heeft daar gezongen. En er is een kleermaker in geweest lange tijd. Dan kon je pakken bestellen, et cetera. Dus dat wisselde. Die panden waren zo breed van voren. Dat is nou trouwens nog te zien. De terrassen, de deuren zitten daar in het midden. Dus je kunt naar linker en de helft langs die gangen. Hebben ze dat opgesplitst in kleinere motor. Nou staat op de gevel boven. Op dit moment die taart als ik me niet vergis, van 1890. Dat wekt bij mij twijfel. Mm -hmm. Want de panden die er links stonden zijn jonger. En ik vraag me af of dit... in 1890, of dat ze het hebben willen vernoemen... naar de oude bebouwing... Willen refereren aan de tafel ja, ja. van de oude bebouwing die ze daarvan kennen. Uh, als we oversteken of nog even het pand op de hoek. Dat vond er, mijn aandenken daaraan is natuurlijk dat dat, uh, uh, dat daar een sigarenzaken zat. Dus bij Grafdijk. Ja. Iedereen kent Grafdijk en nu kent iedereen ja, ja. de Pizzeria, die daar ja, ja, ja. zit. Nou, in, in het verleden. Herinner ik mij, zat daar meneer Van de Werf voor de deur met een grote kooiboyhoed? en die had een sigarenzaak en dat was een martiale figuur mm -hmm. die, uh, ja, als kleine jongen vind je dat je dacht dat daar een echte kooibooi zat. Ja, dat, dat, is een, een, een, dat zijn beelden die blijven op je netvlies zitten. Hij zal niet meer hebben meneer Van de Werf. Ja. Aan de, overkant, aan de overkant zitten we natuurlijk voor de, de Rinkel, eigenlijk. Voor het terras van Rinkel, het, uh, van vroeger. Mm -hmm. ja, wat, nu, uh, wat is het nu? Nu is het eenmaal, maar het uh, de, de laatste deel. Uh, het aardige daarvan is dat er voor, voor Grafdijk. Uh, is, uh, stonden in het verleden, wat wij dus weten: twee panden. En dat was de uitdragerij van Groen? Nee, dat heette jij... Nee, het, dat landhuis, het Landhuis van het Groen. Het Landhuis ja, van Groen. Ja, of de Landschuur van Groen was het zelfs. De Landschuur. En daarnaast stond nog een hele oude schuur waar Sols op gekomen is. Ja, ja ik, ik heb zo de indruk dus dat we nog heel lang over Ja, er zit nog, nog iets ja, tussen. Ja, de, de, de zaak ja. van meneer Wassenaar enzovoort. Ja, maar die Wassenaar staat ook in Quini. Uh, ja, klopt. Ja, ja, maar ik kreeg ik ja. net het seintje van onze technicus dat we langzamerhand een eind aan moeten gaan brengen. Jammer, we hebben nog wat, nog, nog wat te vertellen. Ja, maar <laughs> dan moeten we toch maar een keertje terugkomen. Ik, uh, Ger, ik ga je hartelijk bedanken voor jouw inbreng. Ik vond het erg gezellig en ik, ik hoop dat we elkaar nog eens een keertje kunnen spreken daarover. Even, ik denk dat we elkaar nog wel spreken. Ja, dat vermoed ik. Eh. Eh, Jan, bedankt voor de techniek. En volgende week, eh, zaterdag, eh, zal het onderwerp zijn... Eh, Nederlandse kampri-coureurs die ooit in Zandvoort gereden hebben. Van eh, Karel Godin de Bovoort tot Jan Nammers en Rob Petersen... dat is de grootste kenner op dit gebied in Zandvoort, mogen we wel zelf... zal dan geïnterviewd worden door Jaap Koper. Ik wens u al een prettig weekend toe en tot de volgende keer, zo mogen we zeggen. Quatre amis au bal tous les samedis à jouer, à chanter toute la nuit. Giorgio à la guitare, Sandro à la bandoline. Moi je pensais au frappant du tambourin, mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter.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 Une riche américaine A grands coups de jetter Lui proposa d'aller jusqu'à Hollywood Tu seras le plus beau De tous les caroussaux Lui disait-elle jusqu'à en perdre l'air, Nous voilà à la gare Avec tout nos mouchoirs Le cœur serré par ce grand départ ik ben niet